Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Duitse anti-islam-activist Michael Sturzenberger... heeft vanochtend van zich laten horen vanuit het ziekenhuis. Hij raakte gisteren zwaar gewond bij een mesaanval in Mannheim. Volgens Duitse media zegt Sturzenberger... dat hij een gapende open wond heeft tot aan zijn tanden. Hij zegt ook veel bloed te hebben verloren. De activist werd gisteren aangevallen tijdens een anti-islambijeenkomst. Ook andere liepen verwondingen op...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 Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Een aanslag op een huis in Wateringen is vannacht mislukt. Twee mensen lieten er een explosief achter dat niet is ontploft. Vorige week ging er wel een explosief af bij het huis. Het zelfgemaakte explosief van afgelopen nacht is afgevoerd door de politie. Het weer, veel bewolking vandaag met geregeld wat regen en motregen. Later in het noordoosten drogen ook wat zon. Het wordt 16 tot 22 graden.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 It don't make any difference to me, baby. Where is the love we used to?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 Het is even na één uur een hele goede middag. En welkom vanuit Pluspunt. Hier zijn we met een speciale uitzending: het buurtfeest 2024. Tegenover mij uh, twee tal uh, heren. Goedemiddag, uh, Thomas en Benno. Ja, goedemiddag, uh, Rob en goedemiddag, Thomas. Ja, goedemiddag Rob en goedemiddag Benno. Zo, ja, we <laughs> hebben al drie uur radio achter de rug vanuit de ja. Pluspunt. Ja, jij ja, was vroeg op, hè, Thomas? Ik was vroeg op vanmorgen. Ja. Show. We ja, ja, moesten ja, ja, ja. aan het werk, hè? Ja. Ik moest heel hard aan het werk. De jonge, de jonge generatie. En dan komen de oudjes komen wat later. Nee. En, uh, <laughs> nou ja, dus uh, wij mogen nu, Benno, dat ja, bedoel je ermee. We he, zijn ons in het harnas gehezen en, uh, nou, en, <laughs> nou, ja. en dit is lopen we geblazen. Zeker, maar we gaan heel veel doen vanmiddag. Extra lange uitzendingen. Uh, voor voort op zaterdag. Ja, ook dat nog. Jongen, jongen. Jonge. Jullie zijn tenminste wel droog overgekomen. Ja, dat, dat... Ik was een verzopen kat vanmorgen ja, toen ik hier binnenkwam. Ja, man. ik hoorde het Ze, Het water liep in zijn nek. Het was vreselijk. Maar we ja. hadden wij even een ongelofelijke mazzel bij. Ja, we gaan vanmiddag natuurlijk uh, uh, aandacht besteden hier aan het uh, gezellige feest aan, uh, in uh, Zandvoort Nieuw-Noord. Vooral nieuw moet ik erbij zeggen. Want uh, hoe zit dat eigenlijk Rob? Uh, Zandvoort-Noord bestaat dus blijkbaar ook. Maar Nieuw-Noord is dus een wijkje apart. Ja, je hebt uh, Oud-Noord. Noord. Dat, dat is net over de spoorbomen heen. Oh ja, ja. Zeg maar tot en met de Van Lennepweg. Ja. En dan als je de Line-straat ingaat richting de brandweerkaserne, dan kom je op het gedeelte nieuw noords Ja, kijk. Maar dat kijk. staat er ook al heel lang, hoor. Oh, ja, ik kan ja dat kan ik ook zeggen. nieuw Noord, maar... Ja, wat, wat ja, denk je? Nee, 30. Toen, toen was Thomas nog niet geboren, hoor. Nee, dat zal wel, ja. 30 jaar? 35, 30 jaar? Okay. Ja, nou, minimaal. Oké, oké, oké. Zeker. Dus, en daar is al het een en ander mee gebeurd, ook met die wijk, hè? Ja uitbreidingen gehad, maar heel veel woningbouwwoningen staan daar. Ja. De flats aan de Keesomstraat, de Lorenstraat, En het gaat binnenkort weer op de schop in Noord, hè? Zeker. Ja, wordt helemaal verbouwd. Ja, ja, nou, 24 dat... miljoen euro. Gaat zag, er tegenaan? Ik, ik zag ze al bezig bij de Keesomstraat. Daar hebben ze al uh, met uh, water aan het wegpompen. Grondwater aan het wegpompen. Dus, uh, maar goed, uh, nou, uh, terug naar het feest. Uh, dat duurt vanmiddag allemaal tot uh, 1800 uur. Dat, uh, dat is het laatste half uurtje van half zes tot uh, Zes uur, dan DJ Face meneer op het podium en natuurlijk uh, Mike Dane daarvoor. Daarvoor uh, om vier uur tot half vijf, Roy donders. En we hebben nog een DJ mix van half vier tot vier uur. Um, en nog natuurlijk uh, de kids en het jongerenplein. Daar, uh, daar sturen we de Thomas straks op af. Dat lijkt me echt iets voor hem om daar. Een, oh God. Uh, en ja. ik ga, ja. <laughs> ik ga gezellig uh, met de Oekraïners een hapje eten. Okay. Want ik sterf van honger. Ja, dus, uh, zo want, we zouden ook nog, uh, ja, ik uh, ga zo nog. Hot halen, hè? ja, ja, ja, het is geweldig. En, uh, en Rob, uh, wat natuurlijk ook ontzettend leuk is, uh, het is vandaag 1 juni, het is, de zomer is begonnen. En de meteorologische zomer. Ja, de meteorologische zomer. En de kustwacht dacht van, nou, weet je wat, laten we maar weer zo'n een oefening houden. Dat doen ze elke vijf jaar. En dat heet Live X. En dat is een uh, grote uh, ja, uh, oefening op het gebied van. Uh, Coördinatie en samenwerking van de hulpdiensten. En wij gaan verschillende mensen van die daaraan meedoen. Of persverwoordvoerders, bijvoorbeeld van het Rode Kruis van de brandweer. En misschien zelfs van de kustwacht zelf proberen we in de uitzending te halen. om toelichting te krijgen voor wat er allemaal zich afspeelt voor de kust van Bloemendaal en Amuiden. Kijk, dus niet alleen het buurtfeest, maar ook al andere items vanmiddag. Ja, natuurlijk. En we gaan ook nog eens even kijken wat het weer doet. Want daar zijn we ongelooflijk nieuwsgierig naar. Maar wordt het nu eindelijk een beetje droog? En uh, Rendel Lawson hebben straks in ja, de. Door... Ja, ja, ja. Rendel natuurlijk. En dat is. Uh, dat is natuurlijk uh, hartstikke leuk. En ik krijg net een tingeltje binnen. dat we ook de Jeugdbrandweer van Zandvoort. Die doet mee aan Jeugdbrandweerwedstrijden. Wat een woord hè? Jeugdbrandweerwedstrijden. Ja. Uh, die. Uh, die worden ook in de muiden gehouden. En. Uh, dus uh, we gaan eens even kijken. Wat er, uh, of, of ik daar ook niemand van te spreken krijgen, hoe het daar aan toe gaat. Dank je wel, Benno, voor het overzicht Where is the love? Daar begonnen we mee. Ja. Maar jij wilde iets met uh, bad boys horen. Ja, bad boys, dat had je beloofd. Nou ja, er komt uh, wat uh, bad boys geluid aan nu. Goed zo. Benno, dat we vandaag een uh, uurtje extra hebben, hè? Ja, het is geweldig. Ja, we, uh, gewoon uh, tot vijf uur zijn we daar. Kunnen we kunnen lekker erin komen. Zeker weten. Nou, we hebben heel veel uh, muziek ook. En uh, dat ga je nu horen. Hier is een uh, oud singeltje van uh, Calvin Harris en Ragged Bone Man. I before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love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 go to the shake throw the in the dirt on the me yeah gonna shake throw the in the dirt hey yeah. gonna shake throw the in the dirt hey gonna shake throw the in the dirt gonna shake throw the in the dirt hey gonna shake throw the weight in the dirt en was dat en uh, Giants. Ja, we hebben iemand, iemand aan de telefoon, uh, Benno. Ja, we gaan uh, praten met uh, Willeke van Uden en die is van de, officieel van de brandweer. Voorlichter van de brandweer. Willeke, goede middag. Goedemiddag. Ja. Um, jij bent in Amuiden. Jij staat in het, als het goed is bij het, uh, nou een beetje met de persvak. Uh, het, de, de oefening is om half elf begonnen, even uit mijn hoofd. Uh, hoe gaat het daar? Uh, nou, de oefening gaat heel goed. Uh, we hebben wel wat last van het weer. Dus we hebben wat kleine aanpassingen uh, moeten maken vanochtend. Uh, met betrekking tot waar de uh, hups zouden liggen. Uh, nou, de golfslag op zee was te hoog. Dus we hebben besloten om die wat meer in de haven neer te leggen. Zodat we niet met echt allemaal zeezieke uh, evacuees te maken krijgen in de oefening. Um, dus eigenlijk tot nu toe gaat het gewoon uh, hartstikke goed. Even naar, zeg maar, naar de kern van het verhaal. Het is een uh, oefening evacuatie op zee, um, en genoemd het Life X. Uh, nou, dat is een, uh, een, een hele populaire naam denk ik. Van uh, hoe, Hoeveel uh, hulpdiensten doen er aan mee en waarom wordt die oefening gehouden? Nou, deze oefening wordt één keer in de vijf jaar uh, gehouden. En uh, waar het om gaat in deze oefening is het samenwerken met uh, meerdere partijen, dus multidisciplinair. Ja. En uh, in deze oefening uh, um, wordt dus nagespeeld dat er een brand uitbreekt midden op zee in een ferry, en dat opvarenden op de ferry moeten worden geëvacueerd. Ja. En ongeveer 50 mensen zijn echt van het schip uh, geëvacueerd middels uh, uh, helikopters op, op een spectaculaire wijze. En de anderen zaten op een soort uh, van, ja, dat, dat noemen we hubs, dus eigenlijk een soort van uh, grote uh, ja, floten op zee. En daar vandaan zijn ze ook uh, geëvacueerd so. en aan wal gebracht. En vervolgens vindt er dus uh, triage plaats. Dan wordt er gekeken wat heeft deze persoon, is die gewond, is die in shock, uh, uh, heeft die niks en kan die naar huis. Ja. Dus op die manier uh, wordt de oefening geoefend, zodat als het echt voorkomt dat we precies op elkaar ingespeeld zijn en dat we weten wat we moeten doen. Ja, um, nou, uh, het is natuurlijk vooral een, een zaak zoals ik jouw verhaal zo hoor van de KNRM-ambulances en, en de kustwachten met hun helikopters. Maar wat is de rol van de brandweer in deze? Uh, nou, we hebben uh, op zee te maken met een uh, meer. dat is een speciaal maritiem uh, reddingsteam ja. en uh, de rol van de brandweer Kennemerland is uh, uh, helpen bij de logistiek bij, nou ja, uh, handjes, hè, hè, dus uh, op het moment dat mensen van uh, uh, het reddingsschip uh, aan wal bal worden geholpen, daar helpen ze bij, maar ze delen ook de kop koffie uit net uh, waar hulp nodig is, uh, helpen ze. Ja. En het, het team op zee Het is een heel erg gespecialiseerd team. Die komen uit Rotterdam en die helpen ook mee in deze oefening. Die oefenen ook mee. En uh, zo'n team hebben wij zelf in Kennemerland niet. Dus daarbij uh, nou, komen zij ons uh, helpen. Dus, dus Brandweer Rotterdam die, uh, die doet er aan mee. Uh. Dat ja, team brandweer van Rotterdam Brand... ook mee. Van, van ja, Rotterdam. Brandweer ja, ja, ja. Van Grimland. En, um, ja. en ja, ik heb begrepen, er doen 700 mensen aan mee. Nogal wat, hè? Uh, ja, volgens mij is het 550 ongeveer. Okay. Uh, ja, dat is, dat is inderdaad nogal wat. En het zijn mensen die hier echt, uh, nou ja, om zomaar helemaal voor gaan... Die slinken zich uh, met hun verwondingen op die worden versminkt als slachtoffers. En uh, ik sprak toevallig vandaag iemand op de kade. En die doet dit twee keer per maand als uh, slachtoffer of als nep Om ook anderen. En er worden op allerlei vlakken wordt er geoefend en getraind. En ja. uh, Zo zijn er mensen die hier echt een hobby van hebben gemaakt. Ja, ja, ja, ja leuk. Ja, ja. Nephooligan, hooligan zeg je dat nou? Is, uh... Sorry, wat zei je? Nep-hooligan. -nep ja, dat vertelde deze meneer die uh, niet nou ja, die geeft ook voor de politie of de marine of van allerlei. Ik ben uh, geen hooligan, maar ik ben een nep-hooligan. Nou ja, goed. Dat, <laughs> ja, ik heb er nee, ook wel een naast me zitten je je trouwens. Ja. Uh, uh, Willeke, hartstikke leuk. Uh, uh, ja, en, en de brandweer die verstrekt dus wel een, uh, een kopje koffie, denk ik, voor die 550 mensen. Dat, uh, Zeker. En een koekje zit er ook nog bij. En een koekje ook. Dus, uh, okay, okay. Koffie ja. met een koekje. Nou, dat is daar... Jou had het over logistiek, maar dat is inderdaad dan wel een logistiek. Ga maar voor 550 mensen een kop koffie zetten. Dat is, dat is nogal wat. Ja. Ja. ja, dan komen ze ook niet allemaal tegelijkertijd hier aan. Uh, maar gelopen. iedereen die hier aankomt, die kan rekenen op een lekker warm kopje koffie of thee en ja, ja, uh, iets uh, erbij. Ja. En sowieso krijgt iedereen die meedoet aan de oefening ook uh, wat te eten en drinken. Want het is een lange dag voor ze. Uh, de meeste mensen waren hier vanmorgen al vroeg achter. Zo. Uh, de figuranten uh, in de oefening. Dus dat is voor hen ook gewoon een lange dag waarin ze uh, ook echt wel iets warms verdienen na zo'n uh, tijd op zee. Ja, kunnen we eigenlijk nog wat zien eh, vanaf het eh, strand, Bloemendaal of Strand en Muiden van het schip? Uh, nou, het weer is op dit moment gewoon niet goed. Er is heel weinig zicht. Dus, okay. uh, dat moet ik. Nou ja, volgens mij is dat uh, niet mogelijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Oké, okay, de Nou, dankjewel. Tot zover. Dan uh, komen we later uh, nog even bij je terug als de oefening voorbij is. Want hij is uh, half drie, ja. hè? Is, is hij voorbij? Um... Ja. Oké. Okay. Ja? Goed, dankjewel voor je medewerking. Graag gedaan, Benno. Goed dag. Nou, tot zover alles over de oefening. Wij zijn bij het uh, buurtfeest. En als ik naar buiten kijk uh, vanuit uh, Pluspunt. Zie ik allemaal uh, kinderen die uh, lekker actief zijn. En op, over balken heen lopen en dergelijke. Moeten wij niet meer doen op onze oude leeftijd, binnen Over balken heen lopen. Uh, Spiek voor jezelf, hè. Maar, dat, <laughs> <laughs> maar de kinderen kunnen dat nog wel gezellig. Ik ga nog straks even lekker apenkooien. In, uh, wat kan mij het schelen. Heel uh, veel maar... gezelligheid. En heel veel te eten ook, hè. Eet smakelijk. Ja, ja dankjewel. Dat, uh, wij ga jij lekker muziek draaien. Dan gaan we ja. lekker eten. Zeker. Nou, geniet ervan. En uh, we worden keurig verzorgd hier bij Pluspunt. Goedemiddag allemaal. Nou, zoals Thomas zegt, uit de oude doos, Benno. Deze ja, partner. zeker, zeker, zeker. Zeker weten. De Doobie Brothers en de Long Train Running. Nogmaals een hele goede middag. Tot vijf uur mogen wij, Benno. Dus dadelijk sturen we jou gewoon even op pad. Ja. En eens even kijken wat er allemaal buiten gebeurt. Want dat is behoorlijk wat hè, op dit buurtfeest. Is er een beetje te doen buiten. Want uh, ik, ik ben een stadse jongen en ik smelt als ik naar buiten ga. Nou ja, ik zie als dat het droog had. is. Dus oh, okay. dat, is dat komt helemaal goed. Dus zometeen ja. naar Benno buiten. Ja. En Rob binnen. Lekker. <laughs> Zo is dat. Nou we maar gaan uh, het verdiend, he? de heerlijke muziek van Yubi uh, 40 draaien. UB40. somebody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 die zijn, zijn, zijn, 14 in Afrika Bamparta en uh, Reckless. Het buurtfeest. Uh, op dit moment is uh, de bingo aan de gang met uh, hele mooie prijzen. En uh, ja, als je bingo kaartjes hebt, dan heb je een mazzel. Want ja, ik heb de lijst met prijzen gezien. Dat, uh, dat is behoorlijk. En uh, ja, bijvoorbeeld een jaarkaart van het circuit. En nog veel meer uh, mooie dingen. Tot twee uur kan je meedoen. Benno, ik hoor je ook zeggen aan uh, de bingo. Wie weet, heb je dan wel een vingerplant? Uh, je weet het nooit hè. En dadelijk gaan we even naar buiten en naar binnen op Maar eerst uh, nog even een uh, lekkere gauwe oude zien uit de jaren 80. Hier is Elfafiel. Het is heel gezellig hier op het uh, buurtfeest in uh, Nieuw-Noord, uh, toch Thomas? Ja, gezellig. Ja, zeker. ik nou, vind ja. al druk Mocht je nog uh, deze kant op willen komen, zeker doen, want er is heel veel gezelligheid. En we hebben de kofferbakmarktverkoop nog. We hebben zometeen de optredens, onder meer van Roy Donders. En nog veel meer. En uh, wat het veel meer is, dat hoor ik even van buiten van uh, Benno Veugen. Benno. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Uh, wat is ik... daar allemaal aan de hand, uh, jongen? Nou ik ben een beetje, ik heb een beetje afstand genomen van het podium, want uh, Roy van Buringen die loopt daar een, een polonaise. Uh, en dat. Uh en dat gaat uh, flink te keer met een flink volume. Uh, en dan uh, moet ik natuurlijk even wat technisch gezien wat afspraak nemen om, uh, om mezelf verstaanbaar te houden. En, uh, maar het is uh, gewoon gezellig druk. Uh, mensen met uh, kraampjes uh, staan nog klaar uh, met allerlei spulletjes. Uh, uh, ja, zoals ik al zei, Roy uh, van Buringen met zijn optredens. Um, en verder ja, hebben we natuurlijk nog de, de kraam van de brandweer... met meer brandweermensen dan publiek. Um, dat moeten, en ik zie hier een mevrouw die zit met allemaal uh, op uh, klaar... Uh, die je helemaal voor het uitkiezen heeft. We zagen net ook wat rode kruisen rondlopen... en die hadden ook nog een klein klusje, een jongetje met een zere pols. Dat dus werd natuurlijk mooi adequaat opgepakt uh, en uh, zo... ...gaat het allemaal lekker zegargetje bij deze tweede buurtfeest in nieuw -Noord. Ja, jij zei dat uh, Roy Verburing aan het optreden was. Is hij niet bezig met uh, de bingo daar op het podium dan? Wacht even Rob, ik kan je niet zo goed verstaan. Want, ja, ja, er is het op het podium... Uh, ja, en de bingo? Roy... Wacht even hoor. Wat... De, de, de bingo. Bingo, bingo. Hoor je me niet? Ja, het is, uh, daar is zo hard uh, het geluid... Dus uh, Benno, die hoort het even niet. Maakt allemaal niet uit. Uh. Dus zometeen om uh, twee uur... Uh, dan uh, hebben we ook nog uh, DJ Ladymix. Die gaat een workshop uh, geven op het uh, podium. Jij uh, daar al bekend mee, Thomas? Nou, ik moet zeggen... volgens mij gaat dat best goed. Want zij heeft die DJ-school opgericht... waar zij uh, tegenwoordig lesgeeft aan... Uh... Ja, Kids, zeg maar. In het uh, oude, ja, hoe heet dat nu? De Zeevonk, geloof ik. Ja, klopt. Ja, daar geeft zij nu DJ-les. En uh, dat schijnt heel goed te gaan. Ja, en ik weet ook dat ze bij Software Live uh, opgetreden hebben. Zo, ja, die, uh, en uh, het Zomerstart Festival. Ja. Dus uh, dat gaat steeds beter. En ik weet dat zij in de weekenden ook wel eens optreedt in uh, Coconutjes in Haarlem. Oké. Okay. Dus, nou uh, ja. Die het uh, goed aan doen. Ja, leg. Benno... Ben je er nog, Benno? Benno? Benno is er niet meer. Die, die is even aan de bingo uh, gegaan, uh, waarschijnlijk. Ik denk dat hij hier panna-toernooi aan het spelen is. Oh, dat zou kunnen. Nou, dat horen we zometeen wel van hem. Wij hebben de in bom met Loca. Para Pero pero falta más. <middels>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 La que me hace sentir Y que no hay que olvidar Que hace falta vivir Cómo ves, cómo ves Que me tienes así mm. Será que sin ti Nunca podré dormir Y vente pa' la cama Y por la mañana no quiero verte No quiero verte ir Te sin mí Y regálame un beso Solo por eso vale la pena Vale la pena estar Contraatie. Contigo el ja radio Loca loca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 Ja, we hadden een beetje pech aan het begin van het buurtfeest met een beetje regen, maar gelukkig is het uh, helemaal droog, uh, Benno. Toch? Benno? Ja, hallo. Hallo, Benno Veuge. Hallo. Ik niet dit is toch ook raar? Ja, Benno. Ik kom even naar je kijken, Rob. Nee, nou ja, weet je, wij, wij gaan wel even andere uh, platen nog uh, draaien, zo weer uh, Benno Veugen. Hier is uh, Snap en uh, Mary had a little boy.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 Your En dan Mary had a little boy. Nou, Yves Berensen, die ken je natuurlijk wel, hè Thomas? Ja, zeker. Ja, de zandvoorter. zo mogen we hem wel noemen, Yves Berensen. Van de week was hij uitgebreid op televisie, onder meer bij Hart van Nederland. Want hij heeft een TikTok-hit... Heb jij daarover gehoord of verras ik je daarmee? Nee, nee, nee. nee dat heb ik zeker gezien. Zeker gezien. Ja, wat zeker. twee dames die zongen zijn nummer. Wat hij verleden jaar gemaakt heeft. Ja. En bij dat nummer, Terug in de Tijd, daar heb ik het over. Dat uh, nummer, dat heeft hij uh, hier in Zandvoort uh, de videoclip opgenomen. Ja. Zie je hem bij de, de voetbalvereniging Klickspaan. SV Zandvoort. Bij de klikspaan waar hij vaker uh, optrad. Heel ja. goed. Nou, wij gaan dat nummer nu draaien. Hier is dus, Terug in de Tijd van Yves. Elke dag samen...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 Ja, dat TikTok dat doet uh, toch wel wat hoor met de muziek. Dit is ook dus een plaatje wat in één keer weer groot is uh, door uh, TikTok. Ons eigen Yves Beeren is hier geboren. En uh, de clip... Terug uh, in de tijd. Die heeft hij hier ook opgenomen in uh, Zandvoort, uh, Benno. Oh, hebben we daar een opnamestudio voor dan. Ja, nou, wij wel. Oh, oké. Okay. Zeker. Nou. En uh, nou ja, leuke, leuke plaat terug in de tijd van uh, Yves Berensen. Tegenwoordig woont hij trouwens met zijn vriendinnetje in Amsterdam. Dus niet meer in Zandvoort. Oh, nou, dan, moet, uh, uh, dan gaat het heel goed met hem. Amsterdam uh, Beach, hè, zijn wij. Wat? Wij oh. zijn Amsterdam <coughs> Beach. Dus bijna woont hij in Amsterdam. Als hij in Amsterdam kan wonen, dan gaat het heel goed met je. Zeker. Nou, je hebt iemand uh, meegenomen van buiten naar binnen. Ja, Maurice. Uh, Maurice. Maurice is van Brandweer Kennenland. En naar het nieuws gaan wij natuurlijk even praten met Maurice over dat brandweervoertuig wat ze mee hebben genomen naar dit buurtfeest hier in Nieuw-Noord. En want het is niet zomaar een brandweerwagen. Het is een Maurice, want het is. Uh... nou vertelt zelf maar. Uh, het is uh, de oude 2130 van de Post uh, Heemskerk. Uh, die we in de coronaperiode omgetoverd hebben, eigenlijk van een uh, ja, operationeel voertuig. Naar een voorlichtingsvoertuig uh, ja, waar we alles aan boord ja. hebben om de burger te informeren wat ze wel en niet moeten doen in het kader van brandveiligheid. Aha, nou en dat straks na het nieuws. 對 6x9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.